5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Dit uur in Nieuws en Co. Echt voor Barendrecht was de winnaar van de verkiezingen vorige maand. Maar de lokale partij is door zes traditionele partijen aan de kant gezet. En Eritrese wielrenners inspireren jongeren uit hun thuisland in Nederland. Gaan sporten, dan intergeer je sneller. Hoort u zo meer over. Nu is het NOS Shownaar, Mark Visser. Gemeenten moeten bij de vorming van nieuwe coalities... ook afspraken maken over de aanpak van de problemen van verwarde mensen. Dat zegt het schakelteam Personen met Verward Gedrag... onder leiding van burgemeester Hoes van Haarlemmermeer. Volgens het team hebben deze mensen vaak een combinatie van problemen... zoals eenzaamheid, woningnood, werkloosheid en schulden. Zo'n 13.000 mensen hebben een persoonsgerichte aanpak nodig... zegt burgemeester Hoes. Eigenlijk moet die persoon veel rustiger worden. Want die moet eigenlijk voelen van, er is iemand die zich om mij bekommert. Er is niet alleen maar repressie, maar er is iemand die een arm om me heen slaat... maar in de ogen kijkt en zegt, meneer, mevrouw... wat kan ik voor jou betekenen om jouw problemen samen op te lossen? Als ons dat gaat lukken, en daar zijn we een stukje mee op weg... Ja, dan ga je eigenlijk de problematiek van die mensen echt aanpakken. En dan voelen die mensen de persoonlijke aandacht die ze ook verdienen. Zo'n persoonsgerichte aanpak is volgens Hoes niet alleen beter... voor verwarde personen zelf, maar ook voor hun omgeving... omdat ze daardoor minder overlast veroorzaken. Facebook-topman Mark Zuckerberg wordt voor de tweede dag op rij gehoord... door de Amerikaanse politiek. Gisteren moest hij verantwoording afleggen in de Senaat. Vandaag zijn de leden van het Huis van Afgevaardigden aan de beurt. Zuckerberg begon net als gisteren met een verklaring... waarin hij opnieuw door het stof ging, de schuld op zich nam... en excuses aanbood. It's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and hate speech, as well as developers and data privacy. It was my mistake, and I'm sorry. Het is mijn verantwoordelijkheid dat we niet genoeg gedaan hebben... tegen nepnieuws, inmenging in verkiezingen, haatzaaien... en privacy-schendingen via Facebook, zei Zuckerberg. Op de vraag wat voor bedrijf Facebook is... antwoordde de topman dat hij aan het hoofd staat van een technologiebedrijf. En hij voegt eraan toe dat ze geen data verkopen... maar hun geld verdienen aan adverterers. De Servische nationalist Sessel is in hoger beroep... tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld... door een VN-tribunaal in Den Haag. Sessel, die bij de uitspraak niet aanwezig was... hoeft niet opnieuw de cel in... omdat hij al elf jaar in voorarrest heeft gezeten. De penningmeester van het CDA in het Brabantse Leende... is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf... omdat zijn erf het grootste drugslab stond dat ooit is gevonden. De politie trof het lab vorig jaar aan... toen ze op zoek was naar een hennepkwekerij... Die was er trouwens ook al recht. En de Europese Commissie heeft een inval laten doen bij Ziggo Sport in Nederland... in verband met een onderzoek naar gesjoemel met sportuitzendrechten. Ook bij andere sportmediabedrijven in Europa waren invallen... zoals bij de eigenaar van Fox Sports in Londen. Wielrenner Michael Golaerts heeft afgelopen weekend bij Parijs-Roubaix... een hartaanval gehad voordat hij viel. Dat blijkt volgens de Vlaamse omroep VRT uit de autopsie... die vanochtend is gedaan op het lichaam van de 23-jarige Belg. Verder onderzoek moet duidelijk maken waardoor Golaerts een hartaanval kreeg. Golaerts overleed zondagavond in het ziekenhuis in Lille... nadat hij smiddags hard was gevallen tijdens Parijs-Roubaix. En vandaag is er in Leuven een minuut stilte voor Golaarts gehouden bij de start van het wielerevenement de Brabantse Pijl. Mag ik een hartverwarmend applaus voor de mannen van Verandas Willems? Eén minuut stilte met de nagenis van Michael Golaarts. En dan nog het weer. Vooral in het midden en oosten is er weer kans op flinke buien. Daarbij zijn onweer, hagel en veel regen in korte tijd mogelijk. Morgen is het wisselend bewolkt. Eerst zo goed als droog, maar later in de middag... komen er vanuit het zuidoosten opnieuw enkele buien opzetten. Met kans op onweer ook. En het wordt dan ietsje warmer dan vandaag nog, 18 tot 21 graden. En we gaan weer file stellen, Kees Na die hele drukke spitsen van maandag-dinsdag valt deze me niet tegen. Hij is precies op de nummer, 340 kilometer. Dat is standaard voor een woensdag. Uiteraard wel wat bijzonderheden. Op de A2-eindhoven richting Maastricht ligt een modder op de rijbaan. Vanaf Maasbracht tot Rooster in de file, een kwartier vertraging... Rond kwart voor vijf verwachten ze de rommel te hebben opgeruimd. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam-Amsterdam, 20 minuten vertraging voor Knoppen Prins Klausplein. Een ongeluk op de A12, Utrecht Den Haag, 20 minuten vertraging tussen Ouderijn en Woerden. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A27 Utrecht gorkum Een uur vertraging tussen Hagestein en Noordeloos. Zondag.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 NTO Radio 1. NOS NTR. Lokale partijen waren de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. We waren de grootste nieuwkomer van Nederland. En ja, iedereen zei ja, dat doe je niet nog een keer. Maar ja, moet je eens kijken, we zijn van 9 naar 14 gegaan. Nog beter, ongelooflijk. Vreugde dus bij de fractievoorzitter van echt voorbarend recht. Want daar gaat het om de dag na de verkiezingen. En nu dreigt een aantal lokale partijen toch naast het net te vissen. Lara Rensen. News Co. In Tilburg gebeurt het, in Rotterdam en ook in Barendrecht... worden ze vooralsnog buiten de formatie gehouden. We zijn in het centrum van Barendrecht. En ik ben hier met Lennart van der Linden van de partij Echt voor Barendrecht. En ik ga eens even kijken of de mensen hem hier nog kennen. Dag mevrouw. Dag meneer. Hallo, kent u deze meneer? Ja, natuurlijk ken ik deze meneer. Dat is Lennart van der Linden. Heeft u op hem gestemd? Ik heb niet op hem gestemd, want uh, ik vind het een aardig jongen. En ik heb het idee dat ze het aardig gedaan hebben dit jaar. U zegt ze hebben het aardig gedaan. Daar zegt u wat. 14 zetels gehaald in de gemeenteraad. Dat zijn er vijf bij, hè? want jullie hadden er al negen. Nee, absoluut. En de verkiezingsuitslag eens in de vier jaar... is het perfecte rapportcijfer om te kijken of iets het goed doet of niet. En uh, ja, ik ben niet ontevreden met die 14 zetels. Als u nog één zetel erbij had gehaald, dan had u een absoluut absolute meerderheid in de raad gehad. Dat klopt. En overstand hadden we ook graag samengewerkt met de anderen, hoor. Ja. Maar mevrouw, u bent goed op de hoogte en u weet dat uh, meneer Van der Linden... inmiddels buitenspel staat in Barendrecht. Uh, ik ben een ChristenUnie-fan, dus ik stem ChristenUnie. Maar ik zou natuurlijk niet als uh, twee man ChristenUnie met de EVB gaan regeren. Dus ja, dit is, dit is gewoon Want heel u erg... denkt dat er dan niks meer van de ChristenUnie overblijft... als u met zo'n grote partij uh, in zee gaat? Nou, dat denk ik zeker, ja. Ja, ja. Heeft u nou het begrip voor de situatie in Barendrecht? Laten we het even uitleggen. 14 zetels dus voor, echt voor Barendrecht. Ja. Dan blijven er nog 15 zetels totaal over. Ja. Die gaan naar het CDA... Die die hebben er maar vier, dat is dus een stuk kleiner. SGP gisteren Unie 3, VVD 3, GroenLinks 2, PvdA 2, d 61 Die groep, al die andere partijen, die totaal dus 15 zetels halen... die gaan nu samen een verbond aan tegen... Echt voor Barendrecht eigenlijk. En het... uw partij zit daar ook in? Ja, en ik vind het niet logisch. Want ik denk, als het volk spreekt dat je veertien mensen echt voor Barendrecht, dat je die wil laten regeren, dan moeten die regeren. Kijk, in ieder geval zou u, dat weet ik van u, u zou wel het gesprek aangaan. En kijk, dat is zelfs al niet gedaan. We zijn hier in de gelegenheid om een gesprek aan te gaan met die andere partijen. Hoe kan dat nou? Want u bent toch de grootste, dan kunt u toch het initiatief nemen? Ja, dat heb ik tot twee maanden toe gedaan. Dat was ook afgesproken hier voor de verkiezingen, het initiatief nemen. Maar het blijkt nu achteraf, op de verkiezingsavond had men elkaar al gevonden en heeft men in de achterkamertjes een verbond gesmeed. En wij staan. We er nu naar te kijken. Ik heb het gehoord allemaal. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik niet zo leuk natuurlijk, hè? Nee, we hebben het wel op gestemd. Niet zo goed, hè? Nee, dat zou niet moeten kunnen. Dat de grootste partij buitenspel gezet wordt, dat hoort niet. Nou, dat vind ik heel raar. Wethouders enzovoort moeten het voorbeeld geven. Dus dat moet uh, netjes uh, voor elkaar komen. En u vindt dit niet netjes? Nee, ik vind dit niet netjes. Ja, wat is er nou gebeurd in Baardrecht? vroeg ik me af. Waarom kiezen nou al die andere partijen... en dat zijn er dus zes in totaal ervoor... om niet met Lennart van der Linden en zijn partij verder te gaan? Nou, ze hebben een verklaring uitgegeven, hè, meneer van der Linden. Een ja. soort persverklaring. Ja. Met een aantal redenen. Oncollegiaal zijn jullie, respectloos, niet ja. verbindend. Er is heel veel ruzie geweest, er zijn conflicten geweest. Ja. De eerste gemeentebestuur of de eerste coalitie is ook gevallen ja. in 2016... waar jullie in zaten. Mm -hmm. Kortom, ze willen niet meer met u. Nee, dat blijkt. Het zijn wel wat gezochte argumenten. Er zit zeker wel een kern van waarheid in. We hebben het echt niet altijd makkelijk gehad in de politiek met elkaar. Maar dat hoeft ook niet. Ik bedoel, in politiek mag je met elkaar oneens zijn. Ja, maar dat maar... is iets anders dan respectloos, niet verbindend en oncollegiaal. En dat zijn allemaal woorden die die andere partijen gebruiken ja. over jullie. dat vind ik ik hele grote woorden. En die hadden ze beter voor de verkiezing kunnen bezigen. Dan hadden de kiezers zich erover kunnen uitspreken. Maar als de kiezers die positief zijn over ons overweldigend ons 45% van de stemmen geven. Dan kun je niet na de verkiezingen ons bij het spel zetten. Zonder überhaupt te praten. Want dat vind ik het ergste. Lennart van der Linden van de partij Echt voor Barendrecht. In gesprek met onze verslaggever Mark opin visser Ik praat verder met Bert Blazen, waarnemend burgemeester van Heroengewaard. Verkenner informatie van drie gemeenteraden: Vlaardingen, Bergen en Heroengewaard. Meneer Blazen, u heeft meegeluisterd, hè? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. De grootste partij die buitenspel wordt gezet door zes kleinere partijen: traditionele partijen, landelijke partijen. Kan dat zomaar? Het gebeurt, het gebeurt ja. dus het kan. Maar, maar de vraag is eigenlijk, de achterliggende vraag is, is dat nou wenselijk, denk ik, hè? als je, als je, als je zo'n groot aantal kiezers achter je hebt staan, mm -hmm. dat je dan, zoals uit deze reportage blijkt, zo makkelijk eigenlijk uh, naast het college terechtkomt. De, um, ja, de, de onderliggende vraag is natuurlijk, uh, heeft de bevolking daar nogal wat over te zeggen hè? na die verkiezingen? Uh, hoe krijgt de bevolking nou positie? Mm -hmm. Maar dat dit onbevredigend is, dat is denk ik iedereen duidelijk. Is hier nog samen uit te komen? Wat zijn uw ervaringen um, in andere gemeenten? Ja, nou, ik, ik, ik ben betrokken bij de formatie in drie gemeenten. Overigens ben ik in Heergewaard gewoon burgemeester. Dus niet als verkenner als informateur. Maar in okay. alle drie die gemeenten is de lokale partij de grootste geworden... Mm -hmm. Um, dus zowel in Bergen als in Vlaardingen als in Heuwegewaard. En gelukkig uh, gaat het in al die, al die drie gemeenten anders uh, dan het, het voorbeeld wat u schetst. En, uh, maar is het wel zo dat in, in veel gemeenten zijn uh, plaatselijke partijen. Uh, hebben best een rebels karakter of in de campagne een rebels gedrag vertoond. En dat, is, uh, ja, dat ligt niet iedereen dan even fijn op de maag van nee. de collega partners die in de gemeenteraad uh, actief zijn. Ja, en dat het dan in Baarnrecht zo'n gevolg krijgt. Dat, dat, dat is wel heel vervelend. Het kan ook anders gelukkig. In, zowel in Bergen als in Vlaardingen als in Heergewaard uh, vinden, vindt men elkaar wel na de verkiezingen. Uh, en dat betekent ook dat het, dat het van, van iedereen eigenlijk vraagt om over de eigen schaduw heen te stappen. Uh, dat dat gebelste gedrag van die partijen, uh, die, die laten toch vaak zien dat ze wel degelijk in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Daar kunnen ze ook een handje bij geholpen worden. En de traditionele partijen ja, die moeten misschien toch ook over de eigen schaduw heen stappen... en zien dat, ja, dat de bevolking toch echt iets ziet in dat rebellische gedrag. Ja. En, en dat de bevolking op dat moment zegt... het moet toch wat anders gaan in onze gemeente. Lastig is wel in deze, en dat horen we ook in de reportage terug... dat er um, ja, in het verleden, 2014, kwam echt voor Barendrecht al met een klap binnen. Het totaal toen ja. um, negen zetels, dat is nu veertien geworden... Um, dat het besturen niet lekker ging he, onderling. er veel, uh, zo lijkt het, rancune uh, is richting mm -hmm. echt voor Barendrecht. Hoe krijg je ja. die rimpeling weer uh, gladgestreken? Ja. Nou, je, je ziet vaak dat in zo'n zo gemeenteraad. Uh, de, de onderlinge fricties en wrijvingen en, en de spanningen een rol spelen waar de bevolking eigenlijk helemaal ja, uh, die heeft daar niets mee die, die, die kijkt ook niet naar een gemeentehuis die kijkt niet graag naar een gemeentehuis waar mensen over elkaar heen rollen bollen, mm. die bevolking wil gewoon dat die stad bestuurd wordt en ik denk dat politieke partijen zich ook zouden moeten realiseren dat het om de stad gaat en om samen met de mensen in die stad die stad verder te brengen um, en dan is het wel erg ongelukkig als er dan een uitkomst is waarin een zo grote partij als het ware, ja, even buitenspel komt te staan. Ja, want het is nu in Barendrecht, maar in Rotterdam gaat het moeizaam. Met Leefbaar Rotterdam in Tilburg ja, zie je eenzelfde ontwikkeling met de partij van Smolders. Ja. Laten we toch nog even terugkeren naar de vraag eh, die u ook al aanstipt. Het geeft veel mensen een ondemocratisch gevoel, hè? Ja, ja ik, ik zei net eh, dat, dat zo'n signaal, als dat zo massaal afgegeven wordt door de bevolking, denk ik dat het. Uitgangspunt moet zijn dat je dat niet wil negeren. Um, en, en dus dat je, wat ik zei, ook als traditionele partij, um, dan soms over je schaduw moet heen stappen en zeggen dat niet lukt, als, als die bevolking echt. Ja, zou je ja, dan niet toch misschien niet lukt, een, een formateur van buitenaf moeten aanstellen? Iemand die boven alle partijen zweeft. Ja, dat. Dat gebeurt in, in toenemend aantal gemeenten gebeurt dat ook juist om, om na die verkiezingen even een wat neutrale pauze in te lassen. En iemand even van buiten of van boven te laten kijken um, om, of er mogelijkheden zijn om, om ontstaande tegenstellingen te overbruggen. En wat mij betreft dan ook om die samenleving niet het gevoel te geven dat ze langs de zijlijnen staat te kijken. Maar dat ze wellicht ook invloed kunnen hebben op dat proces. Dat zijn een beetje nieuwe dingen die in onze democratie aan de orde zijn. En nou ja... Eh, ik schrik nooit terug van iets nieuws. Sterker nog, ik denk dat we die kant op moeten. Dat het juist belangrijk is dat, dat, um, ja, dat, dat onze democratie zich ververst en vernieuwt. En ook op dit vlak, dus met zo'n externe verkenner bijvoorbeeld... dat het kan helpen om, om daarmee dat democratische proces beter te laten verlopen. Ja, interessante gedachte. Beert Blazer, waarneming burgemeester van Hero Gewaard... en verkenner in informatie van uh, gemeenteraad in Vlaardingen en Bergen. Dank u wel. Nog even naar de verkeersinformatie, Kees Kwaks. We hebben nog altijd de opruimwerkzaamheden op de A2 Eindhoven Maastricht, modder op de rijbaan bij Roosteren. Kwartiervertraging vanaf Maasbracht. Op de A4 een kapotte vrachtwagen van Rotterdam naar Amsterdam. Hij staat bij knooppunt Prins Klausplein behoorlijk in de weg. Want de file vanaf knooppunt Ketelplein is nu al ruim 9 kilometer. Rechte rijstok is dicht. Bergingswerkzaamheden naar Den Haag op de A12. Na het ongeluk bij Woerden. 11 kilometer file vanaf Lunetten. En ook bergingswerkzaamheden A27 Utrecht-Gorkum. Een uur vertraging tussen Hagenstein en Noordeloos. Het is 16 minuten over vijf. De hele wereld wacht met ingehouden adem op wat de Amerikaanse coalitie gaat doen in Syrië. Dat er een aanval komt lijkt nu wel besloten. Via Twitter laat de Amerikaanse president Trump weten dat Rusland moet oppassen voor raketten. Want die gaan eraan komen, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Trump richt niet alleen zijn raketten op Syrië... maar ook vooral zijn pijlen op Rusland. Hij zei, ja, Rusland wil onze raketten uit de lucht schieten. Nou, zet je schrap, want we gaan hele slimme raketten sturen. Rusland zou geen partner moeten zijn van een beest als Assad... die zijn eigen burgers verrast. Maar de kans is groot dat Rusland dan natuurlijk reageert op die aanvallen. Wat Rusland in ieder geval kan doen, is zijn eigen basis... en uh, Syrische, mogelijke Syrische doelen verdedigen tegen luchtaanvallen. En daar hebben ze een heel geavanceerd luchtafweersysteem voor, de S-400. Dat kan zowel vliegtuigen als raketten uit, uh, uit de lucht halen. Ik weet niet of je je nog herinnert, vorig jaar toen de Amerikanen... na een andere gifgasaanval een Syrische luchtmachtbasis aanvielen... toen hebben ze dat systeem wel geactiveerd, maar niet operationeel gemaakt. Nou, dat zal nu zeker wel gebeuren. En dat betekent waarschijnlijk dat in ieder geval een deel van die aanval onschadelijk kan worden gemaakt. En dat zei rusland correspondent David-Jan Godfra vanuit Moskou. En terwijl de Verenigde Staten en Rusland via Twitter en Facebook... dreigementen over en weer naar elkaar sturen... bestaat die Amerikaanse coalitie ook nog uit twee landen... In, uh, binnen de EU, Frankrijk en Groot-Brittannië. En daar zijn ze toch wel iets voorzichtiger... Correspondent Tim de Wit in Londen. Dat gaat echt hart tegen hart tussen de Russen en de Amerikanen. Waar staat Groot-Brittannië hierin? Gaan zij meedoen, denk je, aan die missie? Yeah. <laughs> Nou ja, wat je zegt is wel waar. Een volmondig ja bijvoorbeeld hebben we nog niet van de Britten gehoord. Je merkt dat premier May tot nu toe voorzichtig is. Niet direct geneigd is om echt mee te gaan in de retoriek van president Trump. Die we vandaag hebben gezien op Twitter met name. Kijk, de Britten zeggen we hebben nog steeds meer informatie nodig. May wil bijvoorbeeld meer duidelijkheid over het feit dat Assad achter deze chemische aanval in Syrië zit. En als er dan al zo'n aanval komt van deze coalitie van die drie landen die je net noemde dan zegt Mee, dan willen we wel een hele gecoördineerde actie. Bijvoorbeeld hooguit Syrische militaire doelen aanvallen. Uh, mogelijke fabrieken bijvoorbeeld... waar het Syrische leger chemische wapens zou ontwikkelen. Daar willen de Britten op zich wel aan meedoen. Alleen, dan is er nog een ander obstakel hier. Uh, mee zal dat niet zomaar doen zonder instemming van het parlement. Dus uh, zonder uh, parlementaire toestemming eigenlijk... Uh, ten aanval gaan, op eigen houtje handelen dus. Dat is echt nog wel een ding hier. Kortom, de bereidheid om te helpen is er wel... maar je kan dan niet zeggen dat het een hele enthousiaste... Uh, en tegelijk een enorme steun is... die Londen op dit moment uitspreekt aan uh, wat Trump doet. Nee, het klinkt ook, Tim, alsof het een enorm beladen onderwerp is in Groot-Brittannië. kun je ons uitleggen waarom dat zo is? Ja, dat heeft een aantal oorzaken. Kijk, allereerst is hier nog steeds het trauma van de oorlog in Irak... Hè, van zo'n uh, 17, 16 jaar geleden... toen de Britten samen met de Amerikanen op basis van... na later bleek valse informatie... over eventuele massavernietigingswapens in Irak... Uh, aan die oorlog zijn begonnen... Dat is hier nog steeds echt een trauma. Dat willen ze natuurlijk hoe dan ook voorkomen bij opnieuw militair ingrijpen. Maar er is nog wel iets. En dat is een aantal jaren geleden gebeurd, 2013. Toen was er ook een chemische aanval in Syrië. Uh, president Cameron toen nog uh, wilde naar het parlement, uh, vroeg het parlement om toestemming om de troepen van Assad te kunnen bombarderen in Syrië. En wat gebeurde er? Het parlement stemde toen tegen. Een enorme blamage voor Cameron hier, maar ook internationaal. De Britten deden dus toen ook niet mee. En zo'n nederlaag wil Theresa May natuurlijk hoe dan ook voorkomen. En daarom zegt ze bijvoorbeeld dus ik wil nog echt meer informatie. Zodat zij natuurlijk ook sterker staat uh, in het parlement. Uh, wellicht dat het parlement hier uh, maandag na het weekend over zal samenkomen. Maar dan wil May wel hardop kunnen zeggen... het is zeer, zeer plausibel dat Assad hier achter zit. Ja, precies. En die taal van Trump... Hè, die we nu terugzien op Twitter... die ronkende oorlogsretoriek... maakt dat het lastiger voor mij om een goede afweging te maken. Ja, zeker. Kijk, sowieso is deze hele situatie heel zeggend over de relatie tussen de Britten en Amerikanen op dit moment. Kijk, Dat zijn van oud zijn natuurlijk de twee landen, zeker in dit soort situaties waarin we het over oorlog en over het aanvallen van een ander land hebben, dat ze elkaars, elkaars belangrijkste bondgenoten zijn. Maar wat zien we nu gebeuren? Trump zoekt, zoekt de afgelopen dagen duidelijk veel meer contact met president Macron van Frankrijk. Die twee spraken elkaar dit weekend al. Trump... Sprak vervolgens maandag ook nog met Macron. En gisteren pas sprak hij voor het eerst over uh, Syrië. In ieder geval in deze context natuurlijk. Uh, met Theresa May. Dus uh, daarin uh, merk je dat in Downing Street echt wel de ogen zijn geopend. En dat ze zien dat Frankrijk blijkbaar ineens een steeds grotere, steeds belangrijkere rol in de ogen van Amerika in aan het nemen is. Als de belangrijkste militaire partner in Europa. En ja, je kan niet anders concluderen dat Macron gewoon een hele slimme manier heeft gevonden om het vertrouwen van Trump te winnen om een goede relatie met hem op te bouwen. Want die relatie is echt beter kun je inmiddels stellen... dan de relatie die May, uh, Theresa May met, met Donald Trump heeft. En zeker nu May dus, zoals ik net al vertelde... voorzichtig reageert op deze oorlogstaal van Trump... Ja, denkt uh, de president Amerika natuurlijk ook. Dan kan ik waarschijnlijk op dit moment meer op Parijs leunen dan op Londen. Wat spelen er onwaarschijnlijk veel geopolitieke belangen uh, hier. Dank je wel, Tim de Wit. Lara Rensen. Nieuws en Co. Acht minuten voor half zes. Gebruik sport om integratie in Nederland makkelijker te maken. Dat is de boodschap waarmee de wielrenners Nahum Desale en Daniel Abraham langs Eritrese jongeren in het land gaan. De mannen, beide actief voor de ploeg Bert... spreken uit ervaring. Ooit stonden zij ook op Schimhol, met een onzekere toekomst voor zich. Maar de sport bracht ze in contact met Nederlanders. En zo leerden ze ook de taal. Tijdens hun clinics proberen zij de jeugd te overtuigen hetzelfde te doen. Edwin Cornelissen woont er zo'n sessie bij en dat is in Lelystad. Hé, hey, ik vind het superleuk dat jullie zijn. Zometeen gaan we naar uh, hele mooie verhalen luisteren, denk ik. Verwacht ik. Uh, maar we gaan eerst even lekker eten met elkaar. Zo, dat ruikt goed, zeg. In de keuken van het Eritrees Jongerencentrum. Hallo. Er ligt een hele mooie stapel op een bord. Wat zijn dit? Lijken wel pannenkoeken. Dit is eigenlijk een djeraf van mijn land. Het is echt lekker. Eigenlijk meel. Eerst mel, daarna met water en moet gist. Meel, water en gist. Ja, precies. Daaronder groenten. Kip en saus van mijn land. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mogelijkheid om bij elkaar te zijn. Om samen te eten. Wilt u deze avond zegenen? Wilt u de mensen die uh, wat gaan vertellen? Wilt u met hen zijn en uh, geven dat ze de juiste woorden uh, hebben om uh, ja, iets heel moois te vertellen? Dank u voor dit alles. Amen. Zegt Daniel Abraham, waar was jij eigenlijk het afgelopen weekend? Afgelopen weekend was ik op de ronde van Brakman. Oh ja, wielrennen in Zeeland? Zware koers, een mooie koers. Ja, ja absoluut. Mooiste koers van het jaar eigenlijk. En nu hier onder Eritreërs is dat dan ook wel een soort van thuiskomen? Ja, ik kom me nu voor de jonge Eritreërs uh, te inspireren. <laughs> en uh, een beetje uh, een voorbeeld te zijn. Hè? Een beetje uh, maatschappelijk bij te dragen. Nou, na 7,5 jaar, uh, jaar was ik uh, aan het wachten aan verblijfvergunning. Jullie krijgen nu binnen no time zes maanden. Dat is echt bijzonder. Wat jullie natuurlijk bindt, is dat jullie allemaal een, een, een nare geschiedenis in Eritrea natuurlijk achter de rug hebben. Ik las jouw verhaal. Je kwam op Schiphol, moederziel alleen als 15-jarige In de veronderstelling dat je daar je ouders zou treffen, maar die bleken in de gevangenis te zitten in Ethiopië. Ja, klopt. Het uh, uh, was, uh, ja, mijn moeder en vader waren ze gewoon uh, gearresteerd door de oorlog tussen Ethiopië en Eritrea. En uh, vervolgens uitgezet. Ja, dat, dat was een uh, ja, heftig uh, moment. Ik moest gewoon hier naartoe en. Uh, zelf... ja, daar sta je dan in je eentje als 15-jarige? Ja, dat was wel een super zware moment eigenlijk. Je kwam in een AZC terecht. En Je kwam in de aanraking met het wielrennen. Deed je eigenlijk al in Eritrea, maar je kreeg hier een fiets. Ik was begonnen met een fiets, gewoon een staatfiets. Ja, naar school harder fietsen. Ja, naar supermarkt supermarket harder fietsen. Mountainbike gekocht, uit mijn eigen centjes, gespaard. En racefiets gekocht na een tijdje. Maar vertellen ze over dat moment dat die fiets ook in je leven kwam hier? Er zijn zoveel wegen hier. Je bent gewoon vrij om te fietsen. Je hebt een fiets. Ja. En uh, ja, Dat was echt een fantastisch moment eigenlijk. Dat ja. was het mooiste moment, ja. Een wedstrijd via vereniging. Ik ben ingeschreven bij een vereniging. Misschien zijn jullie sommigen ingeschreven bij een vereniging. Voetbalclubs. En diegene die niet ingeschreven is, gaan we gewoon... Wij gaan het regelen dat jij gaat inschrijven vanavond, ja? Nahom, de Salen, je bent hier gekomen, nog geen drie jaar geleden? Ja, ik ben in 2015 uh, in april gekomen, eind april. En hoor hoe je nu al Nederlands spreekt. Ja, we denken dat ik uh, al tien jaar of meer hier woon, maar dat is niet. <laughs> nee, maar en leg eens uit, in hoeverre heeft de sport jou daarbij geholpen? Hoe gaat zoiets? Ja, het helpt echt veel. Omdat ik uh, veel contact heb met Nederlanders. En, uh... Je zit in de Nederlandse ploeg, daar wordt Nederlands gesproken. Ja, zeker. Dus moet je gewoon altijd in het Nederlands praten. Maar jullie, omdat jullie bij elkaar zijn... jullie leren niks van buiten. Zo werkt gewoon hier in Nederland. Als je bij elkaar bent, dan mis je alle informatie. Hoe is jij? Hé, hey, Germay. Waarom ben je hier gekomen voor deze bijeenkomst? Het de belangrijkste is taal goed om te kunnen spreken. De tweede, vrienden maken. Derde, leren... Die cultuur of regel leren? Ik heb die mannen net gesproken, de wielrenners. En die zeggen: ja, wat we eigenlijk proberen te vertellen, is dat je door de sport eigenlijk een heel eind kan komen als het gaat om integratie, de taal leren, je plek vinden. Ja, maar klopt. iedereen heeft eigen manier, snap je? Uh -huh. Maar ik vind zelf, als je goed vrienden hebt, gewoon goed de regel netjes houden, mensen respecteren en best op school. Doen, met studeren. Ja, begrijpen jullie de rest toch? Ja, waarom moet je gewoon... Ah, ik heb een stress, ik moet roken, ik moet drinken. Wat ga jij bereiken met dat? Is het uh, moeilijker voor Eritrese jongeren... die niet zo'n sportcarrière hebben... die niet in een ploeg met allemaal Nederlandse renners zitten bijvoorbeeld... Om, om hier hun plek te vinden? Je moet zelf proberen om te starten. Mensen vragen... Je moet initiatief nemen. Ja, daarom. En wat is het dan dat, dat veel jongeren dat moeilijk vinden? Durven ze dat niet of ja, uh, kunnen ze dat niet? Iedereen denkt, hey, als ik deze man vraag... hij kan mij niet begrijpen. Hij denkt dat ik de Nederland niet goed is. Dus je moet eigenlijk die drempel over. Klopt. Nog een succesverhaal, uh, Nahom. Niet alleen op de fiets, maar ook met de auto. Rijkt <lacht> <lacht> uh, lijkt wel. Ja, uh, het was een beetje een voor uh, mijn vrienden en zo. Uh, dat ik... Uh, Binnen zes weken mijn rijbewijs we gaan. Theorie, praktijk, alles? Alles. Hij moest naar de wedstrijd met de auto. Het is niet dat hij. Ja, hij heeft het gewoon dag en nacht gestudeerd. Als jij het wil, dat kan alles. Mooie verhalen van deze Eritreërs. In nieuws vanavond op 10 uur op NPO 2. Meer over de wielrennende Eritreërs. Zometeen meteen vrouwen die in Oeganda als vluchteling terechtkomen vertellen over de verkoop van hun lichaam aan hulpverleners. Ons belangrijkste verhaal om zes uur. Onze techcollega's onderzochten hoe Facebook via de site van grote Nederlandse verzekeraars meekijken met uw bezoekje aan die site en die data vervolgens opslaat. En dat doen ze met die onzichtbare Facebook-pixel. Gaan het ook over Facebook hebben?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 Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Vochtsports Eredivisie. Erbij voor de toppen. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Kreon Kozijnen. NPO Radio 1. Het is half zes, tijd voor Mark Visser en het nos Journal. Ook de persoonlijke gegevens van Facebook-topman Mark Zuckerberg... zelf zijn verkocht. Zuckerberg heeft in het huis van afgevaardigden gezegd... dat ook hij slachtoffer is geworden van het grote privacy-schandaal... rond Cambridge Analytica. Het is dag twee van het verhoor van de topman. Zuckerberg begon net als gisteren met een verklaring... waarin hij opnieuw door het stof ging, de schuld op zich nam... en excuses aanbood voor het enorme privacy-lek. Het is straks verboden voor voedselfabrikanten om in verschillende EU-landen levensmiddelen te verkopen met dezelfde verpakking, terwijl ze een andere samenstelling hebben. De Europese Commissie gaat hiervoor de wet aanpassen. En dat houdt in dat bijvoorbeeld in Hongarije de visticks precies dezelfde moeten zijn als in Nederland, tenzij er een andere verpakking omheen zit. Een wielrenner Michael Golaarts heeft afgelopen weekend... bij Parijs-Roubaix een hartaanval gehad voordat hij viel. Dat blijkt volgens de Vlaamse Omroep VRT uit de autopsie... die vanochtend is gedaan op het lichaam van de 23-jarige Belg. Een verder onderzoek moet duidelijk maken... waardoor Golaarts een hartaanval kreeg. Dankjewel, Mark. We gaan naar het weer. Gerrit Hiemestraak ziet hier een beetje donkerder worden nu. Gerrit, in heel veel zin, als ik naar buiten kijk... Ja, er komen ook wat buien aan. Uh, die ontwikkelen zich ook nog wat. Uh, ze komen vooral vanuit het oosten, trekken zo over het midden van het land. Het zijn er nu nog maar een paar hoor, maar nee. de komende uren kunnen er nog wel wat meer worden. Later vanavond dan zullen ze weer verdwijnen en dan wordt het overal droog. En dan krijgen we ook een uh, droge nacht op de meeste plaatsen. Wel wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vooral in het zuiden kunnen dat wat mistbanken opleveren. En dat is omdat daar weinig wind is. In het noorden staat veel wind uit het oosten, windkracht 5 tot 6. En dat blijft vannacht ook zo. Minimumtemperaturen variëren van zo'n 7 tot 10 graden. Ja, morgen hebben we dan af en toe zon. In de middag kan er in het zuiden een enkele bui ontstaan. Maar in de avond dan kan er vanuit het zuidoosten weer een enkele onweersbui binnentrekken. Lokaal ook weer met veel regen. Dus die buigheid die gaat nog wel eventjes door. Maar morgen overdag dus op de meeste plaatsen droog en ook af en toe zon. Maximum temperatuur een graad of 12 op de wadden. En ook dicht bij zee dat soort temperaturen. Landinwaarts wordt het 17 tot 20 of plaatselijk 21 graden. De wind morgen uit het noordoosten, windkracht 2 tot 4. En op de wadden blijft het maar doorwaaien met windkracht 5 tot 6 uit het oosten morgen hebben we dan vrijdag in het noorden kans op regen. In het zuiden ook zon. Het wordt zo'n 14 tot 19 graden. In het weekend is het mooi weer met zonnige perioden. Vooral zaterdag kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 22 graden. AZ, iets koeler. Jongens zeg. Dankjewel, Gerrit. Naar de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Hoe is het op de weg inmiddels? Grote grotendeels normale spits, Lara. 400 kilometer. Wel wat nieuwe problemen erbij gekregen het laatste half uur. De A2 Amsterdam-Utrecht. Een ongeluk met een motorrijder bij Maarsen. Vanaf Koude staat 9 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. De Westerschelde-tunnel is dicht na een ongeluk vanuit Gent naar Borselen, Dat is de N62. Staat voor de tunnel nu 2 kilometer. En er is veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen... na het ongeluk bij Nieuw-Leusen. Drie personenauto's op elkaar. 9 kilometer verder vanaf Hattemerbroek. Dik een uur vertraging. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen...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 Zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. Oeganda wordt omringd door landen in crisis. En huisvest ruim honderdduizend vluchtelingen. Veel van hen zijn vrouwen en vaak zijn ze met kinderen. Duizenden van hen belanden in de prostitutie om het hoofd boven water te kunnen houden. En dat verkopen van hun lijf begint vaak al in de vluchtelingenkamp. Zo hoort onze correspondent Alice van Gelder in een rosse buurt in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Het is laat op de avond in de buurt Gisenji in hoofdstad Kampala en het is druk op straat. Ik ben op pad met een groepje sociaal werkers van de organisatie Ongira. Die helpen onder meer prostituees in Kampala. Ja, en zij delen hier condooms uit. Het is oké, Thank you. En volgens sociaal werker Sheila Natenda is het hier altijd druk. En vraag je de vrouwen die hier werken waar ze vandaan komen... dan hoor je eigenlijk bijna niet Oeganda, maar vooral Burundi, Rwanda en Congo. De meeste vrouwen die je hier op straat vindt zijn gevlucht uit een van de buurlanden van Oeganda. En volgens sociaal werken Natenda wordt het er steeds meer. Iedere dag zie je nieuwe gezichten, zegt zij. Een van de vrouwen die ik hier ontmoet op straat is Khadija uit Burundi. Zij vluchtte naar geweld dat losbarstte na de laatste presidentsverkiezingen drie jaar geleden. Thuis deed ik dit werk niet. Ik was getrouwd, maar mijn man is doodgeschoten toen vluchtte. De vrouwen die ik hier spreek noemen dit geen prostitutie. Ze zeggen dit is overlevingsseks. Seks omdat ze zeggen geen andere manier te zien om het hoofd boven water te houden. En voor veel van deze vrouwen op straat begon het verkopen van hun lijf niet hier in Kampala, maar in de vluchtelingenkampen. Ik had seks met andere vluchtelingen en met Oegandese die dicht bij het kamp woonden. Mijn klanten gaven me soms geld als betaling, maar soms ook een kilo suiker of bijvoorbeeld maismeel. Ook vluchteling Mwanza uit de Democratische Republiek Congo werkt nu op de straten van Kampala... en ruilde haar lichaam voor het eerst voor voedsel in een vluchtelingenkamp. Bij haar ging het alleen om iemand die haar had moeten helpen. Een hulpverlener. Ik had honger en een andere vluchteling stelde me voor aan iemand die verantwoordelijk was voor de voedseldistributie. Hij zei tegen me dat ik de volgende dag eten kon krijgen. Als ik de nacht met hem door zou brengen. Als ik seks met hem zou hebben. Mwanza stemde in. Ik deed het niet omdat het mijn keuze was. Ik deed het omdat ik in nood was. Het beloofde eten kreeg ze de volgende dag niet. Nadat ik dit gedaan had, voelde ik me zo verdrietig en ik was zo teleurgesteld, want hij gaf me niet terug wat we hadden afgesproken. Hierna zag ik dat hij een auto instapte waarop de letters UNHCR stonden. En dat is de VN Vluchtelingenorganisatie. Ik dacht, laat ik het me opgeven. Ik wil geen problemen. Het voelde als verkrachting. Het was erger dan verkrachting. Ik ben mijn eigen land ontvlucht voor geweld... en werd hier verkracht door een man die me zou moeten helpen. Volgens de Oegandese onderzoeker Dennis Bakameza... die uitgebreid onderzoek deed naar vluchtelingen die de prostitutie ingaan... staat Mwanza's verhaal niet op zichzelf. Ik heb van sommige workers. Ik heb verschillende getuigenissen gehoord van vrouwen die seks hebben gehad met kamppersoneel. We moeten dit verder onderzoeken zodat hulpverleners geen seks hebben met vluchtelingen. So it should be investigated and every effort should be made to make sure that no humanitarian worker gets involved in sex for whatever reason with the, the refugees. Vlak hierna verliet Moaz het vluchtelingenkamp en kwam naar Kampala. Daar vond ze geen werk. En ging dus door met dat waar ze in het kamp mee begonnen was. Ja, verhalen van vrouwen opgetekend in een reportage van Alice van Gelder in Kampala, De hoofdstad van Oeganda. Bart Romein, directeur van Partos, de brancheorganisatie van NGO's van organisaties. Meneer Romein, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hoe luistert u naar dit verhaal? Ja, ze is een stuitend voorbeeld natuurlijk. Een VN-medewerker die niet eens met zijn eigen geld uh, seks heeft. Uh, uh, mensen ook uh, echt, echt, echt uh, belicht uh, misbruik maakt van de situatie. Hè. Mensen zitten in een hopeloze situatie en, en vanuit toch een machtspositie. Je bent een hulpverlener en je hebt iets te bieden. Uh, heb je seks met iemand? Ik vind dat gewoon stuitend. Ja, en, voor die, en voor die vrouwen, dat hoor je ze zeggen, is het een soort overlevingsseks. Hè? Ze vinden zich in een zeer kwetsbare positie. Vanuit die vrouw kan ik me dat voorstellen, maar vanuit die medewerker van de VN niet. En dat dat tenminste kan ik me wel voorstellen, want het is gewoon een, een verhaal wat hier heel beeldend uh, wordt verteld. Maar het blijft stuitend. Hmm. Nu kwamen NGO's begin dit jaar negatief in het nieuws. Hulpverleners van onder meer Oxfam, NOVIP, het Rode Kruis, maken zich schuldig aan dit soort seksueel wangedrag. Bijvoorbeeld in Haiti. Nu zijn we een paar maanden verder. Je blijft dus horen van dit soort voorbeelden en incidenten. Um, wat doen jullie? Als organisatie met de informatie, wat gebeurt er? Op deze plaats vertellen dat we dit zullen blijven horen. Dit is een problematiek die is maatschappijbreed en die komt helaas ook in de noodhulp voor. Ik vind het daar dubbel ernstig, hè, want in de noodhulp stel je, zet je in voor mensen kwetsbare mensen, mensen in die nood, in en dan heb je het nog, wat vind ik, dan heb je aan scherpere normen te houden dan gewoon in het openbaar. Maar we weten ook in Nederland, overal in elke sector, eh, vinden dit soort dingen plaats. Overal vindt eh, seksueel het, wangedrag plaats, bedoelt u te zeggen? Dat is al zo oud als de geschreven geschiedenis van de mensheid, wil ik bijna zeggen. Ja. En, eh, waarmee ik het helemaal niet goedkeur en waarmee ik ook niet de aandacht wil afleiden van de misstanden die in de noodhulp naar boven zijn gekomen. En uw vraag was, wat doen we eraan? Nou, op de eerste plaats vertellen dat dit overal gebeurt en dat dit echt een heel weerbarstige probleem. Is. Maar er zijn heel veel maatregelen. Er zijn veel maatregelen te nemen. Er zijn nog veel maatregelen genomen. Kunt u zo'n een voorbeeld te... geven? Uh, heel veel organisaties, die, bijna alle organisaties... die vanuit Nederland of internationaal in de noodhulp zitten hebben... ontwerpen zich een aantal gedragscodes. Er is een code Humanitarian Standard. En dat schrijft heel duidelijk voor wat voor gedrag... wat voor regels, wat voor normen je aan te houden hebt. Er worden mensen ook in getraind... En uh, er worden mensen ook op geworven. Dat is een vrij strenge selectie en screening van mensen die in dienst worden genomen. Uh, dus dat is een van de maatregelen. Tegelijkertijd, en dat gaf het voorbeeld net uh, in de reportage al aan. Uh, in noodgebieden is het percentage buitenlanders, van mensen die vanuit de internationale hulp komen, maar heel klein. Uh -huh. Het gaat om ongeveer 80 tot 95 procent zijn het lokale hulpverleners. Dus vanuit Nederland heb je een beperkte controle en invloed op hoe, wat je ter plekke kan voorkomen. Maar goed, uh, er zijn dus verschillende systemen in de preventie. Ook in de signalering en ook in de handhaving. Hè, van de, in de preventie denk ik dus aan, aan de selectie van mensen, referenties checken. Uh, er wordt gewerkt op dit moment aan een, een humanitair probleem paspoort. U kunt zich voorstellen dat iemand die uh, zich uh, een seksueel wanverdrag of, of uh, machtsmisbruik uh, begaat, dat het heel moeilijk is om een zwart boek aan te leggen vanwege allerlei privacywetgeving. Uh -huh. Dus de andere manier is uh, praktischer om een soort witboek, een humanitair paspoort te kunnen overleggen waarin de okay. referenties staan van je vorige werkgeving. Een soort dat verklaring een omtrent gedrag zou dat dan zijn, denk ik. Hè? Ja, maar veel breder en verder gaan dan de verklaringen die we in Nederland kennen. Hè. Dat is een, een, een verklaring dat zolang je maar niets op je strafblad hebt staan, dan, dan heb je die verklaring. Maar dit is echt een verklaring met een heleboel referenties waar, uh, die ook te traceren zijn ja, van en, vorige werkgevers. En dan stop je het ook echt bij die persoon. Als die kan het dan niet meer op andere plekken ook dat seksuele wangedrag vertonen. Die kan zo'n uh, humanitair paspoort niet overleggen. Nee, ja, dus die klopt. wordt niet aangenomen. Ja. Ja, dus dat is een van de maatregelen in de preventie. Dan heb je de melding, wat wij eigenlijk willen... en dat is best een, een, een, een keuze geweest. We willen dat het aantal meldingen toeneemt. Want we weten gewoon dat dit gebeurt. En we willen de drempel om te kunnen melden... aan een ombudspersoon of een vertrouwenspersoon... een klokkenluidersinstantie. Uh, Die drempel willen we zo laag mogelijk uh, maken. En hoe kan want dat? Hoe dat doet u dat? Door A, dat soort instanties in te zetten... Heel, vrij veel organisaties hebben al een interne en soms ook een externe vertrouwenspersoon waar je klachten in kan brengen. Dat is wel van binnenuit, wat ook binnen organisaties gebeurt natuurlijk iets. Uh, maar tegelijkertijd ook van buitenaf. En daar ligt nog een leemte. En dat is een van de acties waar we nu aan uh, mee aan het werk zijn gegaan. En we... Dat gebeurt eigenlijk in een internationaal context. Dat zijn de noodhulporganisaties. Maar ook bijvoorbeeld het Nederlands ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. en, en, om een instituut opgericht te krijgen in noodgebieden. Dat je noemt de lokale ombudsman. Ja, dat is een onafhankelijke instantie. Waar slachtoffers of mensen die een misdrijf zien... melding kunnen maken van het betreffende misdrijf... waar dat ook onderzocht wordt... en waar vervolgens ook maatregelen genomen okay. kunnen worden. Nou, dat bestaat nog niet. Dat kun je vanuit Nederland niet zomaar instellen in zo'n land. Dus daar heb je overleg nodig A met het gastland en met een aantal internationale instanties, zoals vaak de VN... Uh, die die hulpacties uh, coördineren. Okay. Ja, dat duurt dus nog eventjes. Maar goed, de maatregelen zijn, zijn helder. Bart Romijn, directeur van PARTOS, de brancheorganisatie van NGO's. Dank voor uw reactie op deze reportage. Graag gedaan. De verkeersinformatie, Kees Kwak, zeg maar. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, Lara, een ongeluk bij Maarsen. Daar zijn nog altijd drie rijstroken dicht. Het levert veel vertraging op vanaf Koude. De Rijkswaterstaat verwacht dat die weg pas rond half zeven weer helemaal vrij is. Kapotte vrachtwagen op de A4, vanaf Rotterdam naar Amsterdam. Veel vertraging tussen Delft en Knoppen Prins Klausplein. Vanuit Rotterdam kun je beter de A13 pakken. En de N62, vanaf Gent naar Borselen, de Westerschelde-tunnel. Die is dicht aan ongeluk, waarschijnlijk tot zes uur. Er staat voor de tunnel inmiddels zeven kilometer file. Hey. Die was wel mooi, maar dat was niet de bedoeling. 13 minuten voor zes is het. U luistert naar Nieuws in Koos. Sinds een week of drie zijn de onderhandelingen... over een nationaal klimaatakkoord bezig. U had er misschien nog niet zoveel van meegekregen. Want dat gebeurt allemaal in stilte. Om de broedende kippen niet te storen, zullen we maar zeggen. Vanmiddag gaf voorzitter Ed Nijpels meer uitleg... over de opzet en de bedoeling van de onderhandelingen. Om tot zo'n akkoord voor Nederland te komen. Politiek verslaggever Hans Andringa... heeft zich door Nijpels laten bijpraten. Hans, Doel is in Nederland 49 procent minder co 2 uitstoten in 2030. Dat ja, klinkt nog vrij abstract. Heeft Nijpels verteld hoe hij dat denkt te bereiken? Ja, hij gaat het niet alleen doen. En uh, de situatie is nogal dwingend. Want uh, Nederland heeft zich vastgelegd in de akkoorden van uh, Parijs. Er staan ook allerlei uh, doelstellingen in het regeerakkoord. En dat zijn dan uh, de grenzen waar al die onderhandelaars uh, zich aan moeten houden. En er zijn heel veel partijen die meepraten. Uh, denk aan uh, de industrie, aan de milieubewegingen... aan de wetenschap, aan vakbonden. Allerlei besturen op uh, gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. En zij moeten uh, met elkaar... Uh, Gecentreerd rond uh, vijf verschillende onderwerpen, zoals uh, landbouw en veeteelt, zoals uh, verkeer en transport, zoals uh, hoe gaan we meer elektriciteit en minder gas uh, gebruiken. Rond dat soort thema's gaan uh, verschillende onderhandelingstafels met elkaar in gesprek. Wat voor plannen kunnen wij maken om uh, die doelen te bereiken? En denk je dat dan straks het hele land vol staat met zonnepanelen en windmolens? Of waar moeten we aan denken? Nou, uh, als je alle plannen zou gaan uitvoeren die uh, op tafel liggen... die misschien in eerste instantie uh, best logisch en goed klinken als je dat zou doen... is de kans inderdaad heel groot dat dat gaat uh, gebeuren. En daarom, uh, zei Nijpels, wij hebben uh, mensen toegevoegd aan die onderhandelingstafels... die uh, heel snel ons kunnen bijpraten wat de gevolgen zijn... van bepaalde voorstellen en ideeën die op tafel liggen. Uh, wat de gevolgen zijn voor de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. Want uh, overal windmolens en uh, zonnepanelen neer. Uh, dat is iets wat soms heel onverwacht kan uitpakken, vertelt Nijpels. Stel dat we heel de provincie Zuid-Holland zouden willen voorzien... van warmtepompen, dat is op zich een mooi streven... maar dat zorgt ervoor dat je dan weer heel veel elektriciteit nodig hebt. Want die elektriciteit wil je natuurlijk dan duurzaam hebben... niet uit kolencentrales, maar duurzaam. Dan heb je bijvoorbeeld in dit geval... zou je 875 nieuwe windmolens nodig hebben. Nou, wat zegt dit voorbeeld nou? Dat je niet zomaar als een blindpaard door het land allerlei dingen moet besluiten. Je moet nadenken over de ruimtelijke consequenties, daar naar elkaar ook over discussiëren. En dan vervolgens neem je een verantwoord besluit. Nou, dat uh, besluit dat uh, gaat vallen zo voor de zomervakantie. Uh, dan ligt er een eerste schets op tafel van alles wat is uh, bedacht. En dan in het najaar wordt het verder, verder uitgewerkt. En het gaat niet alleen om de plannen, maar het is ook heel belangrijk dat al die plannen straks draagvlak hebben onder burgers. Want ja, je ideeën, zijn Nijpels, die kunnen nog zo goed zijn, maar als wij burgers het absoluut niet zien zitten... dan uh, gaat er heel weinig van terechtkomen. Fijn dat je ons even hebt bijgepraat weer over het klimaatakkoord. Hans Andringa, dank je wel. Tien minuten voor zes. We gaan het hebben over een uniek geval in de kunstgeschiedenis de vrouw die als eerste zichzelf naakt heeft geschilderd. Paula mondersson Becker. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, was zij, los van de naaktportretten sowieso... een echte voorloper in het expressionisme. Pas na haar dood schilderden Picasso en Gauguin vergelijkbare portretten. En toch is ze relatief onbekend. In het Rijksmuseum Twente is sinds dit weekend een expositie over haar werk... getiteld Tussen Worpswede en Parijs. Jeroen de Jager laat zich rondleiden door conservator Paul Knollen. We hebben deze titel gekozen omdat die heel mooi weergeeft... dat uh, Paolo Modus Zoon-Bekker uh, als het ware een, een soort verscheurd bestaan leidde... tussen uh, het, het dorp Worpswede in de veenkolonie vlakbij Bremen... en de wereldstad Parijs. Worpswede, Worpswede, Worpswede. Berken, berken, dennen en oude wilgen. Prachtig bruin veengebied. De kanalen met hun zwarte weerspiegelingen. Asfaltzwart. zwart. De hammen met dat donkere zeilen. Het is een wonderland, een gode land. Dat is een kunstenaarskolonie, hè? Ja, er zaten al diverse in Duitsland heel bekende kunstenaars. Zoals Mackensen en Vogler enzovoort. Een soort bergen van Duitsland. Ja, precies. Maar ze, ze leerden heel snel. Dus ja. ze wilden zich al snel oriënteren op moderne kunst. Zoals die in Parijs te zien was. En toen is ze op Oudejaarsdag, heel veelzeggend... op Oudejaarsdag 1899, aan het begin van de Nieuwe Eeuw... is ze op de trein gestapt en is ze naar Parijs gegaan. 23 jaar oud op dat moment. Hoe uitzonderlijk is het dat een vrouw alleen zo'n carrière... als schilder nastreeft op dat moment in Duitsland? Ja, dat was heel, uh, heel uitzonderlijk. Er zijn natuurlijk wel wat voorbeelden bekend uit Frankrijk. Berthe Morizot, uh, Camille Claudel... Uh, maar in, in Duitsland heel, heel weinig vrouwen die ook uh, kunstenaar werden. En bovendien die ook vooruitstrevend kunstenaar werden. Want uh, dat is het bijzondere aan haar. Ze heeft in zekere zin redelijk geïsoleerd gewerkt... Maar heeft, heeft zich ontwikkeld tot ja, wat wij toch zien als, de, als eigenlijk de belangrijkste kunstenaar van Duitsland op dat moment. De belangrijkste kunstenaar van Duitsland op dat moment. Ik had nog nooit van haar gehoord. Ik kom gisteren toevallig in de boekhandel. Ik krijg van uh, mijn boekhandelaar een boekje in mijn hand gedrukt van Marie Dariussek. Die heeft een uh, literaire biografie over haar geschreven, vorig jaar verschenen. Ik lees dat... En ik ben verkocht eigenlijk. En dan lees ik ook nog eens door toeval... dat er op dit moment deze expositie van haar is. En ik kende haar helemaal niet. Um, op de een of andere manier is ze een van die bijzondere figuren... die een beetje buiten het algehele beeld van de kunstgeschiedenis is gebleven. Zou dat kunnen omdat zij een vrouw is? Dat sluit ik niet uit. Uh, het accent ligt heel sterk... als je kijkt naar de kunstgeschiedenis van, van het expressionisme... waar ze uh, toch duidelijk een voorloper van was. Uh, het ligt heel sterk op uh, kunstenaars... zoals Kiertje en Kandinsky en dergelijke. Uh, het zijn allemaal heren. Dus het is hoog tijd dat we daar aandacht aan besteden. En dat mensen hier komen, want we kijken hier om ons heen. En we zien de mooiste dingen gewoon. Hè? Het is echt ongelooflijk hoe zij heeft geschilderd op dat moment. Bijvoorbeeld de portretten. Heeft zij bijvoorbeeld, als we dit portret kijken... Het portret van een oude vrouw uit 97, 98 doet ook aan vroege van, van Goghs denken. Het is, het is heel typerend dat je zegt dat het lijkt op Van Gogh. Want dat blijft eigenlijk uh, gedurende de kleine tien jaar dat ze uh, actief is geweest. omdat ze jong is overleden. Dramatisch. Dramatisch, ja. Daar we het zo over hebben. Daar komen we nog op. Maar ze, ze heeft maar heel weinig tijd gehad om zich te ontwikkelen. En dat heeft ze echt in sneltreinvaart gedaan. Maar die vroege werken, want het is een van de vroegste werken die van haar uh, bekend zijn. Uh, daar zie je absoluut een, uh, een connectie met Van Gogh. We gaan even naar een nieuwe fase in haar leven. Zij vertrekt dus, laatste dag uh, 1899, naar Parijs. Ja. En ze zal daar totaal in haar leven vier of vijf keer komen. Hè? Vier keer. Vier keer ja. En ja. zij leert daar de zien kennen. Ze gaat de musea af, absoluut, uh, de tentoonstellingen. Ze leert Rodin kennen. Ja. Uh, Rielke kent ze ondertussen ja. al uit Zweden. Ja. Die is ook naar Parijs uh, op een gegeven moment vertrokken. Ja. Uh, en laat zich daar vooral inspireren, denk ik. Even doorlopen, dan zien we een aantal werken die ze in Parijs heeft gemaakt. En dan zie je langzamerhand ook uh, bijvoorbeeld een, een mooi stilleven van uh, Cézanne. Hier verderop. Hier in de hoek. Ja. Waar, je, waar een werk naast hangt van haar. Waar je heel goed kan zien dat ze erg goed naar Cézanne gekeken heeft. Maar ze doet het anders. Maar ze, ze geeft er een eigen draai aan. En dat is het bijzondere. Ze doet eigenlijk alweer een stap verder. Terwijl iedereen een beetje blijft hangen bij dat geometrische. van... Uh, van Cézanne. Zo zoekt zij naar de eenvoud in de vormen, in de compositie... in de kleuren die zo uh, kenmerkend zijn voor haar. Ja. Gaan we naar het eind van haar leven? Niet voordat we... Uh, alhoewel, dat heeft er alles mee te maken. In 1907 wordt haar kind geboren. Ja. Niet dat ze daar deze twee schilderijen, moeders met kind... van heeft geschilderd, ja. want dat deed ze al eerder. Hè? Zij ja. stond bekend ja. om prachtige moeders met kinderen. Hè? Moeder met kind is uh, iets dat heeft ze vanaf het begin al uh, fascinerend gevonden. Um, nee, wat, wat zij uh, schildert zijn boerinnen met een kind aan de borst of een kind op schoot. En dan zie je zeker bij dat uh, tweede portret waar we nu naar kijken... in dat hoofd zie je al dat ze heel erg de kant op gaat... die notabene iemand als Picasso op dat moment Hancock, En Gauguin. Dat zie je ook zo'n hoofd uit... De ook, uh, ja, dus, Heel hoekig, heel elementair. Heel uh, bijna primitief, zou, ja. je, zou je kunnen zeggen. Dan is dat kind geboren. Hoe heet ze? Mathilde. Mathilde, ja. En Mathilde is uh, wel oud geworden. Die is oud geworden, ja. want 18 dagen na de geboorte van Mathilde mag... Paula uit dat van de ja. dokter. Ja, ze staat op. En... Ze, ze valt letterlijk neer. En ze, nou ja, het is een kwestie van embolie geweest. Een prop in een bloedvat. En, ja. uh, nou ja, daardoor is het misgegaan. 31 jaar oud. En ze heeft nooit de kans gekregen om... Uh, om zich volledig te ontwikkelen. Om het, uh, het volledige genie te worden dat ze uh, eigenlijk ja. in zich had. Ja. Ja. Laatste woorden van haar vond ik heel erg. Ja, eenvoudig. En mooi ook. Ja. Ze staat op. Ze voelt het. En ze zegt... Jammer. Ja, precies. Nou, dat is ook de eenvoud die haar kenmerkt en uh, uh, die je ook in haar werk terugvindt. En Wat dat betreft is dat citaat van Rielke, dat gebruikt is dus voor die biografie waar je het al over had. Ja. Hier zijn is heerlijk. Hier zijn is heerlijk, is ook heel kenmerkend. Ze heeft volledig genoten van het korte leven dat ze geleid heeft. Prachtig. Paula Becker en haar schilderijen. Een deel daarvan is tot eind augustus te zien in het Rijksmuseum Twente in Enschede.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 We weten allemaal dat onze kleding vooral in ontwikkelingslanden gemaakt wordt. Want goedkoop. Minder bekend is dat ook onze medicijnen in de derde wereld geproduceerd worden. Want ook goedkoop. Maar goedkoop is vaak duurkoop voor mens en milieu. De prijs van het goedkope medicijn. Vanavond kwart over negen in Zembla, NPO2. Een avondje uit met vrienden een sollicitatie. De bruiloft van je zus.